Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Die bedankte Rutte voor de 200 Stinger luchtdoelraketten... die naar Oekraïne worden gestuurd en voor andere wapens. Vorige week beloofde Nederland al om onder meer scherpschuttersgeweren... en munitie naar Oekraïne te sturen. Rutte belde vanmiddag ook met de Britse premier Johnson over de situatie in Oekraïne. Op Twitter schrijft Johnson dat ze het hebben gehad over het internationale betalingssysteem SWIFT. Zowel Rutte als Johnson willen Rusland daar zo snel mogelijk van afsluiten. Waarschijnlijk gaan er de komende tijd Nederlandse militairen naar meer Europese landen. Commandant ter strijdkrachten Eichelsheim verwacht dat. Maandag vertrekken al 150 militairen van de luchtmobiele brigade naar het grensgebied van Roemenië met de Oekraïne voor een oefening. De KLM heeft twee vliegtuigen die onderweg waren naar Moskou en Sint-Petersburg laten omkeren. Vanwege Europese sancties mogen er geen reservevliegtuigonderdelen meer naar Rusland worden gestuurd. De KLM kan daarom naar eigen zeggen niet garanderen dat vluchten naar Rusland ook weer veilig kunnen terugkeren. Verschillende staten hebben hun luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen, waaronder Polen en Bulgarije. Estland, Letland en Litouwen gaan dat binnenkort ook doen. En boven Tsjechië zijn Russische toestellen vanaf morgen niet meer welkom. Wielrennen, wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Omloop het Nieuwsblad gewonnen. De eerste semi-wielerklassieker van het seizoen. Ze was in de sprint Demi Vollering te snel af. En ook de derde plaats was voor een Nederlandse Lorena Wiebes. Bij de mannen was ze eerder vanmiddag de Belg Wout van Aert de snelste. En Sonny Brelli won de sprint om de tweede plaats. Tweevoudig winnaar Greg van Avermaat eindigde als derde. Het weer, vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt snel naar rond het vriespunt. Landinwaarts kan het 2 tot 3 graden vriezen. En lokaal kan mist ontstaan. Morgen zonnig met weinig wind en 9 tot plaatselijk 12 graden. En op maandag is het zonnig en overdag zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is bij Amsterdam over Amstel een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Entertainment for you. I don't see When you walk with him down the street Only a fool Breaks his own heart You go his own OnlyFool uh, lekker he uit de jaren 60 Mighty Sparrow and Baron Lee en Only a Fool breaks is his own heart ja, en dat allemaal hier uh, in de tweede uur van Entertainment for You. En ik zou zeggen, welkom. En als je zit te eten, dat het uh, ja, dat, dat, dat, dat, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Laatst was hij hier nog, hier in de studio. Maurice Isema. En uh, hij heeft toen een, uh, een mooi nummer gemaakt. En uh, eigenlijk in een nieuw jasje gestoken van Frans Duits. En uh, ja, ik, uh, ik mis je, was het nummer. Maar hij er nog eentje. En die heet Ik ben veranderd. Ik liep langs het strand en zag je daar staan. De tijd ging weer terug naar mooie momenten. Toen ik jou zag aan het water, de zon en jouw blonde haren. Ging ik in gedachten weer terug naar die mooie tijd. Wat ging er toen mis tussen ons? Ik had niets in de gaten. Jaren geleden dat wij elkaar zagen Maar het lijkt net als gisteren Kijk eens hoe je naar me lacht Ja, ogen zeggen Dat heb je wel eens. Nee, uh, ging uh, gingen al was fout. Ja. ja, dat heb je wel eens. Hé, hey, uh, we gaan verder met Jannes. En Jannes hebben het over alles, daar, hè? En die zwijgen. Ik heb ze nog nooit gehoord, maar. De avond die wacht weer op jou. En lacht ons dan toe. De morgen vergeet ik maar vaak. Al weet ik niet hoe. Wat bij je tochten te recht de lachte scheur. Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld. Veel geduld. Alle steden zwijgen als jij straks weer gaat. Het ligt dat die jij mij weer verlaat Ik leef dan net wat jij hier achterliet De liefde maar ook veel verdriet Maar niemand die dat ziet Alle sterren zwijgen als jij straks hier gaat Dat doof dat jij mij weer verlaat Kon jij maar altijd bij me zijn Was onze liefde maar geen geheim Zou zwijgen nooit meer nodig zijn Als ik de tijd nu toch eens... Zet een kop elke keer vraag ik me af als je weg bent waarom Want bij je tochtengoren krijgt de nacht de schur. Ja, kan dus, maar eerst nog eventjes. Eh, ja, Martin Dans en maak jezelf maar wat wijs. Lekkere muziek hier al. Vanaf de tolweg Tina vanuit Zandvoort met ZFM en for helemaal voor je. Valt voorgoed in mijn liefdesbestaan Wat heb ik misdaan En ben jij naar die ander gegaan Je was toch een lief Gaf je alles waar je om vroeg Maar wat ik je gaf Was voor jou nooit genoeg zelf maar wat wijs, nee, voor mij is het over. Al die jaren heb jij mijn vertrouwen bedrogen. Nu betaal je de prijs, ik heb alles gegeven. Het is De je kon leven een sleur. Met pijn in je hart. Uur leven, maar is wel maag. Nee, voor mij is het over. Alle jaren en jij, mijn vertrouwen betrokken. Nu betaal je de prijs, ik heb alles gegeven. Martin Domsen, maak jezelf maar wat wijs. We gaan verder met Ramon Beense. En jij... Ja, jij bent alles. Nou, hoe romantisch. Hé, hey, uh, ja, zoek je aan vragen mag hoor. Ga naar www.ztvmartiesten.nl Ja, ik zeg het elke dag weer tegen jou.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 meer weg, zelfs al gaat het mis en jij niks zegt, druk je dan tegen me aan. Weg, ik Heer tegen jou Jij bent de mooiste Waar ik van hou Druk Dat was hij dan, ja. Dat was hij Ramon Weensen en had het over Jij bent alles. Ja, een lekker, lekker romantisch nummer. Maar we hebben nog iemand aan de telefoon en dat is Mike Kanders. Mike, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, jij hebt ook een, een nieuw nummer. Ja, dat klopt. Maar dan kom ik terug. Ja. Ja, vertel eens over. Nou, het, het is eigenlijk zo. Um, um... Het liedje maar dan kom ik terug is eigenlijk uh, origineel van een uh, uh, collega en hele goede vriend Sjoeg Mertes. Ja. Die heeft in uh, 2016 heeft die, uh, uh, dit liedje opgenomen. Dat was toen de tijd zijn eerste single. En uh, het is zo dat ik afgelopen jaar heb ik een, uh, een zoontje gekregen ja. Waar, Daarom hadden we ook afgelopen jaar het doopfeest daarvan. En Joach, uh, die kwam daar een aantal nummers zingen, waaronder ook het liedje Mannen dan kom ik terug. Okay. En ik, ik hoorde dat liedje en uh, ja, dat eigenlijk zo, die tekst paste zo goed in mijn, uh, mijn leven eigenlijk, dat ik, uh, ja, ik moest daar iets mee doen. Ja. Dus ik heb George gevraagd, uh, is het mogelijk uh, dat we daar een nieuwe versie van mogen maken? En toen zei hij, uh, ja natuurlijk mag dat. En uh, we hebben om de tafel gezeten met, uh, met mijn producer, het Jongen Nenes. En uh, we hebben een nieuwe versie gemaakt, die moet wel zeggen dat die uh, goed gelukt is. Ja, want, uh, dus het is dus eigenlijk een, een liedje met een verhaal. Uh, wat, wat lief, sorry? Ik zeg, dat, het is dus een, een liedje. Een song met een verhaal daarachter. Ja, precies. Kijk, dat zie je ook eigenlijk terug in, uh, in de videoclip. Uh, um, we hebben het eigenlijk precies zo uh, nagespeeld als, uh, als, als het iets eigenlijk ook gaat. En je ziet, uh, ja, mijn vrouw, je ziet mijn, uh, mijn zoontje, je ziet ja. uh, mijn dagelijkse werk als vrachtwagenchauffeur. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, gewoon super. Ja, hey, want uh, ja, het nummer is uh, eventjes al uh, uit. Ben je stiekem achter de collega's nog uh, ergens anders mee bezig? Nou, het is zo uh, dat we in april uh, gaan we op muziekreis in Turkije met uh, Lucas-producties. Okay. En uh, daar staat eigenlijk een nieuwe opname, of een videoclipopname gepland. Uh, dus daar moet eigenlijk een nieuwe single klaar zijn. En uh, wanneer die dan uitkomt, dat is nog niet helemaal zeker, maar uh, ja, we zijn zeker bezig met nieuwe muziek. Oké, okay. hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen dan? Natuurlijk uh, via Facebook en uh, Instagram, maar natuurlijk ook uh, ja, op YouTube kun je al mijn, uh, mijn videotips bekijken. Maar als je nog echt alles wil weten, kijk gewoon op mijn website www.maikandels.nl Ja, want uh, uh, daar, daar staat over de Turkije reis. Kunnen ze daarvan ook uh, daar terecht? Of? Daar zit wel een link van uh, Lucas Producties bij. Dus daar kun je, gewoon, uh, ja, daar kun je op klikken en uh, kun je gelijk zien... Uh, ja, waar we naartoe gaan en wie er allemaal meegaan. Okay. Hey, en uh, de rest van het jaar uh, heb, je, heb je al wat, uh, wat staan uh, qua uh, ja, grotere optredens. Nou, ik moet zeggen, um, uh, nu komen wel uh, weer de, de, de leute. Of ja, de leuke, komen weer leute optredens binnen. Ja. Um, ja, daar ben ik wel heel blij om. En uh, ja, wat er allemaal nog bij gaat komen, dat, uh, dat is natuurlijk nog een verrassing. Maar uh, ja, we gaan, uh, gewoon, uh, we gaan gewoon lekker door en. Uh, ik zeg al, het is uh, fijn dat er weer boekingen binnenkomen. Ja, want, uh, je, want uh, je staat niet ergens uh, bij uh, uh, een muziekfeest op het plein of een uh, uh, Jordaanfestival? Of... Op, op het moment nog niet, maar uh, ja, ik heb wel al verschillende uh, geruchten gehoord dat ze mij uh, overal ja, op plaatsen erbij willen hebben. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij om. Tot nu toe is het nog niet, uh, heb ik nog niks gehoord, maar okay. ik merk ook wel dat organisaties... Uh, ook heel voorzichtig zijn met een goed evenement te organiseren. Ja, ja. En dat kunnen ze in ieder geval allemaal bijhouden op jouw social media site. Ja, precies. Dat is daar allemaal te vinden. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, maar ik zou zeggen, Mike... Uh, ...ja, nog hem lekker aan. Dan gaan we hem draaien. Nou, beste luisteraars, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit mooie interview. Hierbij is mijn nieuwe single, Maar Dan Kom Ik Terug. Hé, hey, dankjewel. En een heel goed weekend, hè. Dankjewel. Een heel fijn weekend. Hé, hey, uitzending. Je. Tot de volgende keer, hè. Doei doei! Hoi hoi. Op een mooie zomerdag dacht ik even niet meer aan wat ik thuis zat te zitten. Ik verloor me mezelf even, want alles was me even te veel. Ik kon niet langer doorgaan met al die leugens en verhalen. Is met geen euro te betalen. Maar dan kom ik. Toe. I'm En had het over, maar dan kom ik terug. Hey, ja, lekker hoor. Hey, ja. Uh, wat gaan we doen? Nou, ik denk uh, we gaan eventjes terug naar 2001. En dat is een liedje van het Songfestival. En dat uh, wordt gezongen door Avana. En ze hebben het over Strings of My Heart. En ze kwam toen uit natuurlijk voor Kroatië in 2001. Oh. Ja, de titel van deze, deze fantastische ja, nummer eigenlijk. The Strings of My Heart uit 2001. Alweer 21 jaar geleden. Gezongen door Vana. En uh, zij kwam toen uit uh, voor Kroatië. En volgens mij is ze toen 11e geworden. Uh, ja, en uh, ja, als je het voor zeker wil weten... dan moet je even kijken. Ergens op uh, zal vast te vinden zijn op YouTube. We gaan naar de jaren 70. De Rubets en Sugar Baby Love. Blijf erbij, want uh, ik ben erbij. Uh, tot uh, de klokjes van 7 uur. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, ook nog uh, DAB Plus 6A. Zo so, hè, hey, dat waren ze dan. The Roobats en Sugar Baby Love En ken je deze nog? Ja, vast wel. Hey, heerlijk nummer is dat. Blijf luisteren. en for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Hij, hey, Goedenavond. Is het weer gezellig hè, Fred? Hij. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, destijds Spargo. Ja, eh, toen eh, heb je ze leren kennen in, uh, in Rotterdam. In, uh, ja, destijds uh, de discotheek Blue daar Daarbij Centraal Station. Eh, geweldig, uh, ja, was dat toen. Ja, mooie herinneringen. Hé, hey, um, we gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we uh, ja, bellen met de klaaglijn. En, uh, ja... We gaan, uh, we gaan dat doen met uh, Yves Berends. Deze Zandvoortse zangen met zijn nieuwe single Voor Goed Voorbij. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Zomaar weg Weg van mij Misschien om wat ik deed It's nummer van uh, deze Zandvoortsverzongen, Yves is, uh, voor goed voorbij. En uh, ja, ja, geschreven uh, eigenlijk, dezelfde. schrijver als uh, André Hazes junior. Bertie, waar zit je nou? Ja, jongen, ja, ik was uh, gewoon helemaal eventjes, uh, ja, ja, ja helemaal weg, zichtbaar. Ja, ja, ja. Zware griep te pakken, ja. dat heet corona tegenwoordig. Hè? Oh, oh, ja. Ja. Ja, nou, ja, we geven het beestje gewoon een aampje op. Ja, nee, ik, had, uh, ja nee. ik, ik had hem overal te pakken. In mijn buil, ja. mijn neus, overal. Ik kon uh, niet zo gek bedenken of ik had het wel. Ja. Ik, dan... <laughs> ik ben blij dat er weer een beetje vanaf bent. Ja, nou, ik, ik loop nog. Uh, eerder ga ik, uh, word ik opgehaald voor het, uh, naar het asiel. Ga ik. Want ik loop te blaf als een hond. Oh. <laughs> <laughs> ja. Ja, ik, ik denk, ik denk Bep, heb je weggedaan? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nee, nee, niet hè? zeg, als doet ze het ook. <laughs> zeg, ja, nee, maar uh, ja. En ondertussen, uh, ja, we zaten hier ook een beetje thuis, jongen. We waren bezig met de keuken. En uh, die keuken, die moesten ook wel allemaal stoppen. Dus, uh, de, alle, de, al drie weken liep men uh, aangebepen. Die liepen dat tijltje op en neer om de afwas te doen. Ja. De, de, wat de af, hoorden, wat in, in de keuken was de, de, de, de, de spoelbak was niet af, aangesloten. Er was allemaal niks. Dus uh, dat kwam door die corona ook even slecht uit. Oké, ja. Okay. <laughs> ja. ja. Alles is weer in kan kraken, zullen we maar zeggen. Ja, gelukkig. Hoe is het met jou, Fred? Ja, uh, we mogen alles nog eten. En, uh, uh, je mag ja. alles nog eten, Ik mag alles nog eten en drinken. <laughs> dus, <laughs> <laughs> nou, ik heb net lekker de boerenkant er binnen gewerkt. Heerlijk. Ja, dat ja, is ook lekker. Uh, een balletje ja. of een, uh, een stukje worst? Nee, het, nou, nee, ik heb een, een, een, een, een, een, een ta taartje. Aha. Lekker. een taartje erbij. Met een ja. beetje. met de uh, komen met een lekker kosje. Daar hou ik al van. Lekker opgebakken. Dag, dag hierna, dat dacht je daarna, Dat het lekker is altijd. Oké. Okay. Dus, uh, maar voor dus ja. Ik ben dus. Uh, ja. Ik heb niet zo vreselijk veel meegemaakt. Uh, <laughs> ondanks het feit uh, dat we elkaar alweer weken niet meer hebben gesproken. Nou dus, dus, dat is uh, uh, uh, uh, denk ik al gauw een week of drie, denk ik. Ja, zeker wel. Zeker. Ja. Absoluut. Ja, ja. Kijk, kijk ik alleen maar zeggen. Ik zie het geweest. Maar ja, dat is ook niet echt uh, dat je zegt van... Uh, wat een leuk verhaal. Nee. <laughs> nou ja, er zijn ah. alleen maar uh, weinig, uh, weinig leuke verhalen. Ja. Uh, we, we hebben de corona gehad. Uh, en nu, nu hebben we weer uh, uh, de, de oorlog. Uh, ja. Waar, waar, waar we ja, dus uh, ik... ja, alle nadigheid van ook uh, ja, gaan voelen, zeg maar. Ja. ja en dat... Uh, als ik dat nieuws nou allemaal zo beluister en be be be bekijk, dan is het toch dat ik met andere ogen en oren kijk en luister. Omdat het gewoon wat we nou de afgelopen jaar hebben meegemaakt met het coronagedoe en die agenda die toch heel anders is dan wij burgers allemaal denken. Ja. Dan kijk je naar dat gedoe, weet je, dat is gewoon allemaal, ga je dat, uh, geopolitiek en ja. grondstoffen gaat het. En voor de rest krijgen wij een verhaal te horen, nou... Ik, uh, ik geloof het niet allemaal. Nou, klaar. Ik geloof de, de, de, de regeringen overal is het gewoon Een corrupt gedoe. Ja, ja, ja. Ja, weet je, ja, het, het is lastig, uh, Bert. Dit, dit, dit, is een, uh, ja, dit is iets wat, wat, wat eigenlijk uh, alles en iedereen uh, raakt. Ja, en, en, uh, zo. ja, absoluut. En, en sowieso ja. Uh, ja, onnodig, uh, onnodig bloedvergieten, zeg maar. Hè? Ja, jongen, dat is. Het de burgers die moeten het bezuren wat dat betreft. Ja. En als zij het niet zijn, dan zijn wij het wel. Dan gaan ze misschien een goede reden om de, de angst te jagen... ...dat we de gasprijzen omhoog gaan en de hele reep er allemaal weer op. Weet je. Dus het is uh, ja. het, het, het addertje onder het gras... Ja, dan ja. denk Nou, het is nu lekker over. We gaan weer lekker vrijheid. Hutte, oké. We hebben allemaal tussen. Ja. <laughs> ja. Ja. Voor je het weet, ja. in, in je nek zo gegrepen. Maar je je, weet, mag je nergens meer naartoe omdat je je, je QR-code moet hebben. Ja. ja die, die heb ik nu, maar ja, ik maak er geen gebruik van. Ik ben er gewoon absoluut uh, van die kant op tegen. Dus, ah, ja. Je, je kan... Wel, je... Mee. Maar je weet je wat het leuke ervan is? Ja. Je kan hem uitprinten en op je voorhoofd plakken. Ja. <laughs> Ja, ik ben gekke en, en gek. Ja, dat bedoel ik En dan ga je met dat wijsvingertje om je hoofd kijken. Ik zal het eens uitproberen Ja, ja, ja Als ik er niet ben Dan zit ik waarschijnlijk met zo'n lange hoofdruimter Van die touwtjes op je rug Zullen draaien voor ons? Uh, ik, ik denk dat we we hebben toen natuurlijk uh, gedraaid. Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Maar ik ja. denk uh, het elfde gebod hebben we nog niet gehad natuurlijk uh, op het uh, refrein van uh, Dominique destijds. Ja. Wat ook wel leuk is, want het past, misschien wel een beetje met uh, wat het voordeel wat ik heb gehad met die uh, dat ik ziek was. Want ja. Ik ben gewoon uh, de nodige kilo's, ben ik lekker kwijtgeraakt. geraakt zonder ik er eigenlijk moeite voor heb moeten doen. Dus dat was wel lekker. En misschien ja. is dat lied van morgen gaan we wel weer eens leuk. Weet je, want we hebben toch ook de feestdagen. Dat is natuurlijk een tijdje geleden, maar uh, iedereen loopt <coughs> coronakilo's al op te brachten. Ja. Dus misschien is dat ook wel een leuke van morgen gaan we uh, Dat zouden we ook kunnen doen. Tijd oh. geleden. Ja, hè? toch? Ja, nou maar. Uh, ja, dus je bent aardig wat kilo's afgevallen? Ja, ja ik mag weer lekker in de chocola. Dus laat de kerst maar weer komen. Is het. Nou, we zijn er net verrast. Ah, ja, nou ja, laten we eerst maar eens even dadelijk van het lekkere weer gaan genieten. Nou, ja, meneer Fred, lekker. Nou, ik. Strand. Zeg ik, de afgelopen weken is het een bar en boos geweest met, met drie stormen achter elkaar. Bagger. Ja, toch? Ja, het ja is, je, dan blijft het een beetje mooi mooier. Vandaag was het lekker. Lekker even in het zonnetje gezeten Ja, al dat gezeiken heb je niks aan, joh. Dagpannen die eraf waaien, ramen die eruit waaien, schoorstenen die afbreken, bomen die omvallen, weet je. dat Ja, daar heb je niks aan. Ja. Nou, het is een en aardigheid. Ik vind het fijn, om je vindt te spreken fit. Ja. En ik hoop dat volgende week dat ik mijn bepje er ook eens een keer bij kan krijgen... ...want die laat het Ara af weten, vind jij niet? Een beetje wel, hè? Ja, ze mag zich wel weer opnieuw voorstellen wat dat betreft. Ja, dat gaan we dan volgende week wel eens een keer proberen. Ik ga er eens eventjes goed toespreken en erbij trekken... ...want dat kan niet langer zo, weet. Bep en bed. Nou eerst, schij nou maar eens een keertje uit met buurvrouw Annie en al die vriendinnen. Ja, ja, dat van Annie, die is, uh, die is helemaal bezig. Jij hebt een vriendje, dus nou wel, oh, ga we op. Weet je. Ja, jij hebt de druk. En, en Adje, die is ook. Uh, ik, weet, ik heb Atje ook geen beker gezien. Adje voor de sfeer? En, uh, ja, precies. Die kan er van vieren, of niet? Ja, ik, ik heb geen idee. <laughs> ik had altijd van die, die, die, die achterlijke handeltjes en dat zit het <laughs> Kalt, zit hij beschut? Zit hij gewoon in de bak? Ik heb geen idee. Dat, dat, dat, dat zou, zou ook doen. nog kunnen. Ja, ik zal ons even informeren. Maar volgende week ga ik Bert uh, erbij trekken, hoor. Of ze wil of niet. Dat doen we. Oké. Okay, hey, we gaan hem draaien, dus... Uh, nou, ja, dan wordt het morgen gaan we lijnen. Hartstikke leuk, jongens. Hou de puntjes in de kilo's in de gaten. En uh, wat Bert betreft, uh, die komt er volgende week. Maar uh, ik zeg het toch maar eventjes aan u. Parapelieu. Hé, hey, dankjewel, Bert. Dag, Fred. Tot volgende week. Hey, tot volgende week en een goed weekend. Groetjes en Beb. Ik zal het doen, jongen. Oké, okay. tjus. Jo -hoi. Hoi, Het wordt nu net gezellig, dus geen sla of rode biet. Morgen gaan we leren, maar vandaag nog niet. morgens een cracker, een appel. Of een peer. En tussendoor een wortel het ontroepen. Een beetje lucht is dus voor nu geen goed idee. We wachten er nog even voor. En morgen gaan we Maar vandaag nog niet. Hey, iedereen is zijn. Maar ga je mijn zakje, een zakje. Het wordt nu net gezellig. Dus geen zwaar op rode biet. En morgen gaan we Maar vandaag nog niet. Wat moet je nou met je baszakje. Maar een glas water met een broodje van het riefbord. Het de frijtje van een kater. Nee, Hij verlicht je lichtje echt enorm. Ik ga te gek op, 20 toch plusgas, halver, soja en ja. Maar, maar het wordt nu net een beetje leuk, dus het interesseert me nu geen zaak. Ik wacht er even bij hoor, morgen ja, hoor. Ja jongen. Ja, ja morgen, morgen gaan we lijnen, maar vandaag komt Iedereen het zijn en mag het mijn een zakje, een zakje, een zakje Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op rode biet Nee, morgen gaan maar vandaag nog niet Wat zie je nou tot eigenlijk met zakje. je bakken, jongen? Maar luister, beste mens, nu de moraal van het verhaal Want ja, daar binnen grenzen en dat weten we allemaal lijf van Lady shit. Dus worden we allemaal roet Al alle is alle dagen bruine bonen Hoogt niet echt gezond. Ach als ik hem met darmen denk Krijg ik nu een kramp En nee, wat dacht je van die muur? bent, ben we in de bocht Ik ken er nog geen Morgen gaan we leren, Maar vandaag nog niet Iedereen is zijn en morgen Is mijn een zakje friet Het wordt nu net gezellig Dus geen sla op rode biet Morgen gaan we leren, Maar vandaag nog niet en morgen gaan we lijnen, maar dag nog niet. Iedereen het zijn en maar het mijn zakje niet. En wordt nu net gezellig, dus geen zwa rode biet. En morgen gaan we lijnen. En morgen gaan we lijnen. Maar vandaag nog niet. Heb je nou iets je Ik kan alle stemmen horen, maar jouw stem hoor ik niet meer. ZANG hier dan tevens de laatste plaat. Jeroen van der Boom. Deze is toen uitgebracht vanwege de oorlog. En ik dacht, nou ja, weet je, een goede afsluiter voor deze oorlog die nu gaande is. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Denk aan elkaar. En wij zijn nog op elkaar. Graag tot volgende week. Doei, doei. Zo alles overheersend